Welkom bij een nieuwe aflevering in onze serie Eindtijd en Profetie van Warneveld. Ook heel hartelijk welkom. Vandaag uh, staat op onze agenda het boek Hooglied onder andere. Waarom? Hooglied hoort ook bij de psalmen, dat is psalm 151. Dat is de mooiste, het hoogste en het prachtigste lied uit de Bijbel. Kijk aan, maar het staat niet direct naar de psalmen in de Bijbel? Nee, nou, wel, wel vrij snel. Psalmen, prediker, psalmen, prediker Spreuk, hooglied. Spreuken, psalmen, spreuken, prediker, hooglied. Oh, zit dat er ook nog tussen, ja, <laughs> ja, ja. Ja, ja, goed. Never mind. Ja. Het is wel een van de vijf feestrollen ja, in Israël, die op de hoge feesten mm -hmm. in Israël worden gelezen. Okay. Nog steeds? Dat is hooglied natuurlijk. Mm -hmm. En dat is Rut, en dat is Esther, ja. en dat is er ook nog, waar ik wel van houd. En, en dan is het laatste, dat was prediker. Okay. Ja, dat zijn ze. Het is eigenlijk wat de rabbijnen zeggen: het is het liefdeslied van de Heere God voor zijn volk en mm. omgekeerd. Ja. Het is schitterend mooi. Niet en dat <coughs> het staat ook zo duidelijk in Hosea 2: Ik zal mij u als bruid verwerven voor eeuwig. Ja. Wie is de bruid? Dat is al nog steeds. Mm -hmm. Waarom gebruikt uh, de Heere God die metafoor van bruid en bruidegom? Dat dat het. het dat hoort het toppunt te zijn van aardse liefde mm -hmm. en het toppunt van de kracht van samenblijven, er was er al problemen heen. Mm -hmm. En uh, daar is het een afspiegeling van natuurlijk, ja. Wie nou een afspiegeling is van wie, dat is een tweede, maar, maar zo zal het gebeuren. Ja. En daar ziet God ook naar uit. En ook in, in, in Jezaja staat, het in Jezaja 62, dat de bruidegom verheugt zich over de bruid. Zo verheugt de heer zich over Israël. Ja, ik, dat durven we bijna zo... niet te zeggen, maar uh, de bruid is toch de gemeente? Zeggen sommigen. Ja. Dat nou, staat... Daarom zeg ik het ook. <laughs> en dat staat eigenlijk expliciet, staat dat nergens. Nee. En het staat wel expliciet, daarom citeerde hij dat ook, voor Israël. Hm. Ik zal mij u als bruid verwerven, het staat nergens ja. in het Nieuwe Testament. Hm. Zelf zie ik het zo. De gemeente is het lichaam van Christus. Dat is eigenlijk de Heer Jezus hier op aarde. Onze handen zijn de handen van de Heer Jezus. Mm -hmm. Onze voeten zijn geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie te brengen. Ons hart dat trilt van medelijden met de nood van de wereld zoals het hart van de Heer Jezus trilt. Mm -hmm. Zo is de gemeente. Ja. En, en De gemeente is dus het lichaam. Het lichaam trouwt niet met zichzelf. Nee. Dus met andere woorden, de gemeente is het lichaam, Israël is de bruid, en uiteindelijk zal de gemeente onder leiding van het hoofd van de gemeente, is de heer Jezus, en aan de andere kant onder leiding van de koning van Israël, dat is de heer Jezus, zullen één worden met z'n drieën. Mm. Begrijp je? Dat, ja, ja, is, dat, dat is nou mijn visie. Ja. Maar ach, het, het zijn maar beelden. Mm. Begrijp je? Het zijn beelden. Ja. En, en als je dan Israël en de, nee, als je dan de gemeente en de heer Jezus ook zo wilt zien, ik, ik maak er geen probleem over. Nee. Maar ik vind, ja, zoals iedereen zijn eigen visie, uh, vind ik dat iets Bijbels dan de gemeente als bruid te noemen. En soms wordt dat gebruikt om Israël weer uh, opzij te duwen. Nee, ja, precies. Uh, Israël is Israël bruid niet meer dan zijn wij de bruid geworden. Hmm. Ja. Terwijl God zegt: ik haat de echtscheiding. Ja, helemaal, jachje staat dat, ik ja. haat de echtscheiding, ja. zegt God. En ze maken dan van God, mm -hmm. als de gemeente in de plaats van Israël is gekomen als mm -hmm. bruid, maken ze van God iemand die echt aan echtscheiding doet. Ja, zo had ik het nog nooit gezien, eigenlijk. Ja, goed. Uh, zelfs voor jou is er nog wat te leren hier. Ik kan ik zelfs uh, vandaag nog wat leren van jou. <laughs> nee, maar het is ja. toch een ernstige zaak natuurlijk, <tus> hè. Ja. Want uh, je raakt hier een zaak van liefde aan. Mm -hmm. De liefde van God voor Israël, ja. uh, en al wordt die niet beantwoord. En dat gebeurt in het leven ook. Soms mm -hmm. wordt de liefde van een man voor een vrouw niet beantwoord, en omgekeerd. Ja. En, en, en toch blijft die liefde bestaan, dat is een vuur dat brandt. Mm -hmm. En dat vuur, ik zeg het met grote eer, die brandt ook in, bij de heren. Ja. En dat zie je ook bij, bij, bij sommige orthodoxe groepen. En bij de Gassidim, ja. zij, zij, zij zien ook in de Torah, zien ze de liefde gods en dansen met de Torah, en, en, en zingen hun vreugde mm. voor, voor de God van Israël uit. Ja. Nee, dat is allemaal zo, zo, zo logisch als ik weet niet wat. Terug naar Hooglied, uh, wie heeft het geschreven? Uh, velen zeggen niet Samuel, Salomo, nee. dat het uit een latere datum staat. Okay. Er is een theorie die zegt, dat het is een samenvoeging, van allerlei liederen, vreugdeliederen die gezongen worden als de, de bruiloft gevierd wordt ja, van, een, van een echtpaar. Ja. En die ja. hebben ze... Het zijn ook soms afzonderlijke stukken waarvan je denkt dat hebben ze met elkaar te maken. Ja. Nee? En het wat kunnen we ervan leren, van Hooglied? Nou ja, het is ook een lied van de liefde van God voor jou en voor mij. Mm. En ook, dat, dat kan ik ervan leren, dat, dat, dat proef je eruit, dat accepteer je eruit, ja. dat groeit in je. Het is niet een boek wat heel veel... Mensen uh, dagelijks raadplegen, denk ik. Of nou, al. dat komt hierdoor. Toen ik pas tot bekering was gekomen, kocht ik een boek, het Hooglied van Spurgeon, ja. die beroemde prediker. Mm -hmm. En toen las ik de eerste regels uit het voorwoord. Als je pas tot geloof gekomen bent, moet je het niet lezen, want dan begrijp je het niet. Okay. Dus je dus <laughs> Jan de eigen wijze. Ging je je denk, dat, lezen? Dat ging ik wel lezen, ja, <laughs> logisch. En wat gebeurde, nou ja, na een paar. Bladzijde ging het mij geestelijk veel te hoog, en we het Daarom nou, was het ook Hooglied. Ja, daarom is het, ja. Nee, maar het gaat ook, ja. het gaat ook ongelooflijk, diep en ongelooflijk ja. hoog worden. Geestelijke ervaringen van een mens worden daar op een poëtische manier neergezet. Dat ja. is schitterend mooi. Ja. En ja. dat is het. Maar ja, het heeft natuurlijk ook hele belangrijke profetische betekenis. Mm -hmm. En daar hebben we het over. Het is maar een heel klein Zeker. aspect van het Hooglied. Ja. Ja. En dat vind ik. In, in, in hooglied 2. Hooglied 2. En dan kijken we naar vers 8. Hooglied 2, vers 8. Ja. En dan. Hoor, mijn geliefde, zingt Israël dan. Hè? Mm -hmm. Zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. Als ik het persoonlijk zie, en ik ben in problemen, dan bid je en dan luister je. Mm -hmm. En dan hoort hij, hij springt over de bergen van mijn grote problemen heen. En over, hij huppelt over de heuvel van mijn kleine ergernissen heen. Begrijp je? Ja. En dan, dat, dat ervaar je, dat, dat is het dan kun je In bijna elke serie teksten kun je dat vinden. Ja. Maar goed, dat is Israël. Israël hoort dat de messias eraan komt, zij voelen dat. Zij leven in de tijd van de weeën van de messias, zoals we de vorige keer hebben gezien. Ja. En. Hij huppelt, hij springt over de bergen van hun problemen heen. En die zijn verschrikkelijk groot. Menselijkerwijs zal is Israël niet eens meer bestaan. Hmm. Met al die problemen om hen heen. Met, met die felle ja, haat van Iran ook, en van Syrië ja. en, en, en van de ja. hele islam. Hij springt en huppelt over de heuvelen. Mijn geliefde is als een gezel, als het jong van een hert. En dan komt er wat. Zie, hij staat achter onze muur. Vanuit welk gezichtspunt wordt deze psalm, of de, dit hooglied, geschreven? Vanuit het gezichtspunt van God of vanuit Israël? Beide. Het is een tweespraak. Hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, spiedend door de traliën. Dus Altijd is de Messias nog de figuur achter de muur, mm -hmm. de figuur die ze niet zien. Ja. Waar we het de vorige keer over gehad hebben, uh -huh. het geheimnis van de, de identiteit van de ja. Messias. Ja. Dit is mooi, he? dat ja. zie je heel vaak in de dat ja. hij Uit, uit de vette, hij kijkt door de vensters, hij spiet door de tralies, hij let goed op zijn volk, hij let of er geloof is, hij let of er wat liefde komt. Uh -huh. Schitterend mooi. Ja. En dan zegt Israël, mijn geliefde gaat tot mij spreken. Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, kom. Ja. Dat is de, het verlangen naar de Messias, dat heel sterk in Israël leeft. En ja. denk erom. dat is ook voor de gemeente de uitkomst. Ja. De gemeente <coughs> van Philadelphia, in openbaring 3, die wordt bewaard voor de uren der verzoeking. Mm. Omdat ze het bevel bewaard hebben. Welk bevel? De Messias, te verwachten. Mij te verwachten. Ja. ja. Waar heb je dat dan nog? Waar is er echt massiasverwachting? Ja. Waar wordt in elke kerkdienst of elke samenkomst gebeden, Heer Jezus kom haastig. Heer, we verlangen zonder <coughs> u, we zien naar u uit. Onze, onze voorganger sluit altijd af met en het, hij komt zeer spoedig. Nou, dat is mooi, dat ja. is prachtig, maar ja. dat, dat is een uitzondering. Ja, maar ja misschien wel, maar misschien na vandaag, na uh, deze aflevering, dat dan meer, beginnen alle voor... meer voorgangers uh, ja. dat gaan toepassen. Want dan krijg je nog een garantie van de heer dat je bewaard wordt voor of uit, lezen sommige mensen, ja. de uren der verzoeking die over de wereld komt. Dat is voor velen een argument van de opname voor de gemeente, mm -hmm. snap je? Ja. Maar in elk geval, het is, het is goed om het te doen. Ja. Het, het verwarmt je hart. Nou ja, wij moeten gewoon elk moment klaar zijn, toch, tuurlijk. voor de komst van de Messias. Tuurlijk, is. tuurlijk. Ja. ja. Nou, dan gaan we, en nu komen we in deze tijd aan. Let op. Want, zie, de winter is voorbij, verschrikkelijke tijd van de ballingschap is voorbij, de tijd van de vervolgingen is voorbij, mm -hmm. de regen is over, de stortbui is voorbij, dat was de holocaust, en de bloemen vertonen zich op het veld. Allerlei resultaten, allemaal mooie dingen gebeurden erop. Ja, vaak in dat, als, je, als je nu door Israël rijdt, zie je dat gebeuren. Ja, ja. natuurlijk. He, vooral in het voorjaar ziet er het mooi, mooi ja. De zangtijd is aangebroken. <kwijnt> He, zo goed. En dan komt een heel interessante zaak, vers 13. De vijgenboom laat zijn vroege vrucht zwellen, de wijnstokken in bloei geven geur. Ja vijgenboom. Wie spreekt er ook over de vijgenboom? Ja, de heer Jezus, Matthijs 24 toch? Ja, Jij ja, zegt 24, ik zeg vers 32. Oh, oké. Okay. Let op de vijgenboom. Ja. He, wanneer die uit gaat lopen en zijn takken mm -hmm. gaat uitspruiten, ja. dan weet je dat de zomer, dat het einde, ja. dat de eindtijd nabij is, ja. dat de Messias komt. die ja. de spreuken? Die laat toch duidelijk zien, dit hooglied, in welke tijd we leven. Ja. En dan ja. komt het heel... En Israël die proeft dat, en de gemeente proeft dat. Sta op, kom, mijn liefste, mijn schone, kom. Dus, kom, hier, Jezus, ja. kom, kom. Ja. En dan komt dus het, waar het onderwerp over gaat, in vers 14. Mijn duif, zegt Israël, in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen. De Messias is voor Israël nog steeds een duif in een rotskloof. Mm -hmm in de schuilhoek van de bergwand. Ja. Ze, ze zien, ze voelen dat er iets aankomt. Ze voelen dat er, sommige rabbijnen voelen wie het is, ja. nee? maar hij blijft de onbekende. Mm -hmm. Zijn gedaante zien ze nog niet, zijn stem horen ze nog niet. Ja. niet? Ook hier zit die, wat dan Dunker genoemd wordt, die verharding. Ja. Eh, genoemd, nee. Maar ook hier zit dat op een heel lieflijke wijze. Zit, een sluier. zit die sluier? Waar Paulus ja. dan in de Korinthebrief. over spreekt. Die zegt in de Korinthebrief. Ja, ja. Zo vaak de Torah gelezen wordt, ligt er een sluier over Israël. Ja. Eh, een dat, sluier. Dat komt hier in deze, dit hooglied twee heel nadrukkelijk naar voren: heel, niet alleen nadrukkelijk, maar ook heel liefelijk. Ja. Ja. Heel dat, duidelijk. Ja. Om, want zoet is uw stem. Uw gedaante is bekoorlijk. Ja. En dan gaan we meteen vragen, dat is nog steeds het geval. Ja. Dan, gaan we, dan hebben we twee vragen. belangrijke. Ja. waarom die sluier? Ja. En waar komt die dus vandaan, en waarom, en hoe? En ten tweede, hoe en wanneer wordt die sluier opgeheven? Ja. Mogen we dat behandelen vandaag? Ja, daar zitten we, onze kijkers al een paar afleveringen op, op te wachten, want daar hebben we het al regelmatig naar ja, verwezen. Ja. Oké, okay. ja. nou het begint. Die sluier begint in Deuteronomium. In Deuteronomium 29. Dat is dus de wet. begint al bij het begin van Israël. Mm -hmm. Want het allereerste begin van Israël begint het al. Deuteronomium 29, ik heb het hier staan, het vierde vers. Dat is 28, 29, vers 4. Ja, ik heb het hier. De Heer die heeft grote tekenen en wonderen voor u gedaan. Maar, staat hier in vers 4... De Heere heeft u geen hart gegeven om te verstaan, ogen om te zien of oren om te horen tot op de huidige dag. Hmm. Met andere woorden, Israël had alles, maar geen hart om te verstaan. Ja. Dat had God er niet in gelegd. Kan Israël er wat aan doen? Geen ogen om te zien en geen oren om te horen. Ja, ja. En dan, dan wordt dat door de hele Bijbel heen bevestigd. Hmm. Dat kan men een paar teksten noemen. Maar dan gaan we naar bijvoorbeeld naar Jezaja 6. Ja, dat is interessant, want uh, het gaat over vernieuwing van het verbond met God. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ook dan voor die tijd. Dat, ja. dat, die identiteit van de Messias, is altijd nog, ik zeg niet het struikelblok, is het, nog het grote geheim voor Israël. Ja, precies. Jezaja 6. Dan krijgt Jezaja krijgt een machtig visioen van de Heer. Hmm. Hij zag de heren zitten op een hoge en verheven troon, zag hij. En toen, hij ging er bijna kapot onder, ik ga ten onder, zegt hij. En wordt Jezaja wordt gereinigd met een kool van het altaar en dan gaat God hem uitzenden. Wie zal ik zenden? Jezaja zegt, goed, hmm. zend mij maar. En dan komt hij. Ga, zegt tot dat volk in vers 9, hoort al door, maar verstaat niet en ziet door, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof, en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet ziet en met zijn oren niet horen, en opdat zijn hart het niet verstaat. Ja, klopt. Dat. dat is wat. Toen ik dat voor het eerst las, dacht ik, is dat eerlijk van de Heer, als ik begrijp wat ik bedoel. Ja, dat, het... want dat eindigt nog één stapje verder, als ik mag, Ja, ja uh, natuurlijk. zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Ja, dus het, het kan niet gewoon. Ja. En ja, jij zegt, jij zegt uh, heer, is het nou wel eerlijk? Ja, dat denk ik wel. Waarom is dat nou? En door het hele boek van Jezaja heen staat dat, dat dit ook bevestigd wordt. Ja. Jezaja, dat dat voert te ver natuurlijk om het allemaal op te Aha. noemen. Ja. Maar dan komen we bij de Heer Jezus. We mm -hmm. bij de Heer Jezus, in, in, uh, bij de gelijkenissen. Mm -hmm. En dan komen we in Lukas 8, als ik me goed herinner. In Lucas 8, daar gaat de Heer Jezus, verklaart, uh, de gelijkenis van de zaaier. En dan zoek ik Lucas 8, ik dacht, het tiende vers. Mm -hmm. En zijn discipelen vroegen hem wat de bedoeling van deze gelijkenis, van de zaaier, die zaaien en het zaad, weet je wel. En hij zei, u is gegeven de geheimen van het Koninkrijk van God te kennen. Maar het grootste geheim is Jezus Messias. Dat is het geheim. Maar de anderen worden zij gegeven in gelijkenissen opdat, hoor je het, opdat zij zienden niet zien en horenden niet begrijpen. Dat is die tekst van jezaja hier. Ja. En Paulus, die haalt dat ook nog aan het einde van de Romeinenbrief aan. Mm -hmm. En Paulus, die uh, zit daar in Rome en kan daar nog rustig preken tegen de mensen vanuit de gevangenis. Ja. En die, sommigen komen tot geloof en mm -hmm. zouden zij zeggen halleluja, er zijn er weer drie tot geloof gekomen. Ja. Gauw dopen. Nee, want je zo, je, Paulus wordt boos, omdat ze niet allemaal geloofden en zei, zie je wel, de Heer heeft u ogen gegeven om niet te zien en oren om niet te horen. Dat is wat. Ja. En, en, en dat gaat nog stukken verder gaat dat. Nou, nee, het gaat tot, tot, op, de tot op de dag van van vandaag. Tot op de dag En Paulus, dan gaan we even naar Johannes 11. Naar, naar, naar hoe heet het, uh, Romeinen. Romeinen hoofdstuk 15. Daar gaan we er even heen. En dan zien we hier in Romeinen 15, zien we dit, in vers, even zien, nee, het is niet Romeinen 15, neem me niet kwaad, Romeinen 11. Dan zien we in Romeinen 11, daar zien we dit, in vers 8. God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Romeinen 11, vers 8. God, wie gaf hen die geest van diepe slaap? Het, ja. God ja. zelf. Ja. Wat gebeurde er toen de Heer Jezus op aarde was? Wat gebeurde er tijdens Golgotha en tijdens de, opstaan, tijdens de opstanding van de Heer Jezus? Israël had een geest van diepe slaap, sliep. Ja. Voor hen is dat dus niet gebeurd. Snap je? Waarom wordt dit heil, het grootste heil van God, aan, aan, aan de oogappel van God? Uh, aan de oogappel van God, nota bene, onthouden? Ja. Ja. Dat is wat? Ja. Nou. Zegt Paulus in vers 11, want hij zegt dat tegen jou, want jij vroeg stelde die vraag. Ja, ja, ja. Die zegt, vers 11, ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld, hij noemt die slaap dus een struikeling, Ze zijn toch zijn niet zo gestruikeld dat ze vallen moesten, volstrekt niet, door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Door hun val is het heil. Waarom? Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld? Dus zij zijn wat dit betreft arm, want ze kennen de rijkdom van Christus niet. Kennen wij die rijkdom van Christus? Dat is ook nog een vraag, natuurlijk, maar ze kennen ja, die rijkdom van Christus. Heel, ik hoop heel veel kijkers wel. Zeg je? Ik hoop heel veel kijkers wel. Ja, maar we weten niet half hoe rijk het is. Ja. In Hem is alle eil verborgen, alle genade, alle trouw, alle liefde, ja. alle bevrijding. En, en, en, en hun rijkdom betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort. Wat komen ze tekort? De Messias. Mm -hmm. Rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Mm. Dat komt dan natuurlijk nog meer. Ja. Nee? En dan leest hij hier verder, want, in vers 15, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Mm. Dus nu is God bezig met het land herstellen, ja. het volk herstellen, en nu wachten we op het geestelijk herstel. Dat moment, hun volheid staat is dat hier. Wat? Het, het is toch wat, eigenlijk. Nou, dat is zeker wat. Ja, en, is, dat is toch wel eens, zeg maar, een, een gedachtegang van de Heer die voor ons heel moeilijk te begrijpen is. Daarom zegt Paulus ook aan het einde van Romeinen 11, O diepte van rijkdom en van wijsheid en van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen. Precies wat jij zegt. Ja, precies. <laughs> ja, prachtig. Ja. En Zijn beschikkingen en hoe onspeurlijk zijn zijn wegen. Ja. Maar zo is het. Ja. En Paulus die zegt ook, hier in, in vers 25, een gedeeltelijke verharding. De kerk heeft altijd gezegd, die verharding. Ja. Nee, Paulus legt de nadruk op gedeeltelijk. Ja, Want hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Alles is nog voor Israël, ja, ja. behalve die ene verharding. Ja, precies. Maar, totdat de volheid der heidenen is binnengekomen, daar kunnen we straks wel even over mm -hmm. hebben, nog, als we nog tijd hebben, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en al dus zal gans Israël behouden worden. Ja. Hoe gaat dat dan? Dat is interessant. Ja, dat is heel interessant. Dat is in. Zullen we dat nog even kort behandelen? Ja, dat is natuurlijk wel zeg maar de oplossing van uh, ons uh, vraagstuk door, ja, de, nou, door de eeuwen heen. heen. Dan gaat liggen, de Bijbel weer. Ja. Dat zal natuurlijk in de eindtijd gebeuren. Zeker. Want er zitten we al bijna in. Ja. ja. En het zal natuurlijk gebeuren in die tijd die Heer Jezus in zijn eindtijdrede hmm. spreekt in Matthäus 24. Ja. Komt de apostel komen de apostelen bij de Heer Jezus en zeggen. Heer Jezus, vers 3. Wanneer zal dit geschieden? Ja, klopt. Dat is ja. de verwoesting van de tempel. Ja. Dat is in het jaar 70 gebeurd. <coughs> en dan zegt hij, wat is het teken van uw komst? En wat is het volleinding, de einde van de wereld? Mm -hmm. Dus eerst komt er een teken van zijn komst. Zoals mijn dochter, als ze eraan komt, dan belt ze maar, zet de koffie op. Want ik kom eraan, de ja. van spreken. Ja, ja precies. Nee? Een teken, en, en, en dan een half uurtje daarna of een uurtje daarna is ze er. Ja. We gaan, nou, wat is het teken van uw komst en van de volleiding der wereld? Dan moeten we dus achter zien te komen wat dat teken is. Mm -hmm. nou, nou, dat is moeilijk, want dat zegt de Heer niet. Okay. Hij zegt het wel hier in vers 29 van hetzelfde hoofdstuk. Heeft hij het ook over het teken? Ja. Let op. Terstond na de verdrukking van die dagen, dus na de grote verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemel zullen wankelen. Ja. Dus dat is die dus... eindtijd waar al die rampen gebeuren, vulkanen barsten uit. Nou, ja. Dan kan het in de directe omgeving kan het dagenlang pikdonker zijn. Ja. En dat zal in die tijd ook gebeuren. Mm. En, en, en vol rook en vol walm. En dan... ...zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. Dan komt dat teken. Mm -hmm. En dan zullen uh, alle stammen van de aarde zich op de borst slaan. Het is niet meteen het einde van de wereld. Want die staan nog een poosje op hun borst te slaan. <laughs> ja, en, en, en, en dan zullen ze de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel. Ja. Dus wat moet er gebeuren? Die eindtijd rampen. Dan komt het teken van de Zoon des Mensen aan de hemel. En daarna zal dus... hij met de wolken van de hemel komen, op de olijfberg zoals al eerder had gehad. Mm. Nou, wat gaat er in die eindtijd gebeuren? Gaan we gaan nu we moeten een stapje verder nog, ja. in Zacharia. We gaan nu naar Zacharia 12. Zacharia hoofdstuk 12. Daar wordt een situatie in de eindtijd besproken. Let maar op. Daar wordt besproken hoe Jeruzalem belegerd wordt. Mm -hmm. Uh, ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond. Dat is Jeruzalem nu al natuurlijk. Ja. ja. Uh, ze willen allemaal Jeruzalem. Precies. En dat zijn de volken in het rond. Dat zijn de ja. volken rondom Israël. Ja. Uh, en ook tegen Juda. Er zal een oorlog tegen Israël komen om Jeruzalem. Nou, dat zien we lang aankomen. Ja, absoluut. Nou, maar dan zal Israël dat weer winnen. Dat zat ertussen, maar dat uh, zat er niet tussen. Maar dan gaat... Vers 3, tweede: Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. En alle die hem heffen zullen hem deerlijk verwonden. En alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Maar we moeten eerst nog weten wat dat teken is. Ja. Wat was het teken waaraan de apostelen deer de Jezus na zijn verwacht, herkende? Ja, doorstoken handen. Ja, dat lees je ook in Lucas. Ja. Ik meen in Lucas 24, maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Mm. Maar dat is Lucas 24, 21, 22, 23, 24. Ja, 24 is het. Zij meenden een geest aan te schouwen. Doch hij zei tot hen: Waarom zijn jullie zo bang? En waarom schrikken jullie? Zie mijn handen en mijn voeten, hmm. dat ik zelf ben." Ja. Waaraan het herkende ze hem? Aan de wonden, in zijn handen en zijn voeten. Precies. Waaraan herkende de Emmausgang de Jezus, u je weet wel, Cleopas en zijn vriend. Ja. Ja, de heer Jezus sprak met ze, hadden het nog niet in de gaten. Ja. En ze hadden het, kwamen langs het huis, en Cleopas had gelukkig de hersens om hem uit te nodigen. En toen zegende de heren het brood. Ja. Hij zegende, en toen zagen ze het. En toen zagen ze het. Ja. En nou? De ergste, Thomas. Ja. De heer Jezus was verschenen, Thomas was er toevallig niet. En Thomas zegt, tenzij ja. ik zie de wonden in zijn handen en zijn voeten, zal ik geen zins geloven, zei hij. Ja. In de oude vertaling. En hij zei, zal ik geen zins geloven. Nou, en toen kwam de heer en hij zegt, Thomas kom eens. Naar mijn knikkende knieën kwam hij natuurlijk. Ja. En de heer zegt, zie mijn handen en mijn voeten. Ja. Acht dagen daarna was het. Thomas staat model voor Israël. Hij was het uh, voorbeeld. Hij was een voorbeeld ja. voor Israël. Ja. Nou, dan gaan we terug naar die oorlog in Jeruzalem. Onze tijd zit erop, Jan. We uh, zijn ruim over onze tijd heen. Okay. Uh, ik wil jou heel hartelijk danken voor de uitleg tot zover. Hou hem vast, want volgende week pakken we die volgende ik aflevering. Ik onthoud het. Uh, starten want, we ermee. Want de week vliegt om. De week vliegt om, is ook zo. U ja. heel hartelijk dank voor het kijken. Het is maat interessant wat uh, allemaal uh, gedeeld wordt. Wat Gods woord allemaal laat zien. Van Hooglied naar Romeinen. Van Romeinen naar Matthäus en Lucas. Blijf ons volgen. En zeker volgende week. Want dan beginnen we waar we nu geëindigd zijn. Dank voor het kijken. En graag tot volgende week dan. Ja, Was er maar... iemand die zegt. Jan, er komt een opwekking. Een machtige opwekking. Zegt hij tegen me. Ik haalde verdrietig, echt verdrietig mijn schouders op. Ik zeg. Als er een opwekking komt... Dan is de gemeente nog lang niet klaar om al die nieuwe bekeerlingen tot, uh, op te bouwen, want daar zijn de kerken ook niet klaar voor.